Volgens de Zwitserse TV heeft onder meer in Genève, Basel en Zürich de meerderheid tegen het initiatief gestemd. Op de WK-sprint in Seoul is Kjeld Nuis geëindigd met zilver en kaiverbij voorbij met brons. Op de afsluitende duizend meter kwam Nuis als winnaar over de streep voor Pavel Kulisnikov... maar dat was niet genoeg om de Russische titelverdediger van het goud af te houden. Bij de vrouwen eindigde Jorien Termos met brons. De Amerikaanse Brittany Bow prolongeerde haar wereldtitel. Haar landgenote Heather Richardson werd tweede. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog. Alleen in het westen trekken wat dikkere wolkenvelden over. Het wordt een graad of zes. Ook morgen is het zonnig: dinsdag in de loop van de dag regen of natte sneeuw. Is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Dark Van Zandvoort op zondag bij CFM. Ja, dit is heel veel Clem Frey en de hier is aan. Het is zes over twee. Ik zeg Zandvoort een hele goeiemiddag. En collega Albert dan natuurlijk ook een goeiemiddag. Een uh, goedemiddag, collega ja, Rob. En de uh, zon schijnt weer. En, en wij zitten weer binnen. Heerlijk, ja, ja, hè? He? Zo hoort het ook, hè? Ja. Zo hoort het ook. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Ja, uh, een zonnige zondagmiddag op deze 28 februari.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 Eendags Vlieg op de Zondagmiddag bij CFM. Dat was Tambourine en High Under the Moon. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is veel Collins. Single. Wil je dat trouwens zien? Ga dan gewoon even naar www.cfm-live.nl Je de Jimmy Mac, de uh, single van Phil Collins, naar het origineel trouwens van Marta in de Vendellas. Ja, het is uh, kwart over twee, Sanfoots nieuws in het kort. Klopt, uh, we gaan eerst even terug naar afgelopen vrijdagmiddag. Uh, vrouw redt hond uit water bij Bloemendaal aan zee. Een vrouw heeft uh, afgelopen vrijdagmiddag een hond uit de zee gered bij Bloemendaal aan zee.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 in my day as if there was no past, doing it all night, all summer, doing it just beg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 Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij de meest matige noordoostenwind daalt de temperatuur weer tot onder het vriespunt. Morgen, ja, komt die. morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt op de laatste dag van deze meteorologische winter... daar heb je weer, ja, ja. naar een graad of zes.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 Lekkere muziek onderweg op deze zondag. Hier is Nicky Jam in El Perdon. Me Yo no subeas en la estaba buscando por la calle y gritando Esto me...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 wat zeker uh, past bij dat uh, lekkere zonnige weer van vandaag. He. Deze van uh, Nico Jame en uh, Rick Iglesias, je El perdón, we hebben zin in de zomer. Hij hey, mag wat mij betreft weer aankomen. God, kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen... en kijken hoe sterk die is.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 Om de play-offs om promotiedegradatie te ontlopen. Omdat de club mogelijk maximaal 9 punten aftrek krijgt. Wegens financiële ongeregeldheden in het recente verleden. In dat de wedstrijd die mij weer het een en ander opgeleverd heeft gisteren. PSV <laughs> tegen Ado Den Haag. Ook daar werd het 2 tegen 0. PSV vecht zich naar dik verdiende zegen.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 En lekker blijven luisteren naar CFM. Tot na 5 uur Zandvoort op zondag. Met nu Duran Duran. Hier is the Ordinary World.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 Ik vergeten er zeker niet te draaien voor hoor. Nee, nee, nee, nee. Ditmaal uit 1974 hoorde je Spoogie en Sue en Swinging on the Star. Ja, en die hits scoorden Spoogie en Sue eigenlijk tussen 74 en 76. En toen was het voorbij voor Spoogie en Sue. Ja, de sportieve maand maart gaat eraan komen. Nou, en wat voor evenementen dan zijn, dat is enorm. Zeker met de aanzien van sportief wandelen, dan wel rennen.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 Solution is my queen Cause she's this strong Met de hitsingle cheerleader. Zang voor. Zang Nou zullen we er nog een lekkere we gaan hier gooien. We dachten voor deze van delicacy hier is where is the love.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 is de jaren zeventig, joh. De delegation and where is the love? Ja, we gaan eens even kijken naar de hockeywedstrijd van vanmiddag, Obetjan. Ja, dan ga, daarvoor moeten we, zijn we in Utrecht. Want Kampong ontvangt Amsterdam. Tussenstand momenteel na 25 minuten gespeeld. 1 tegen 0 in het voordeel van Kampong. En uiteraard houden we ook deze wedstrijd voor je in de gaten. bij het volgende uur van Zandvoort op zondag. Laatste plaat voor duus en weer van drie uur is deze van Pieter Fox en Housam Zee.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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Und auf dem am See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.